Uur. Dit is Maud Schreurs met het NRS Journaal. In de klopjacht naar een 22-jarige Syriër die een aanslag zou willen plegen op een Duitse luchthaven... is opnieuw een inval gedaan in een woning in Chemnitz in het oosten van Duitsland. Daarbij is een man opgepakt die betrokken zou zijn bij de voorbereiding van een aanslag. Gisteren werd in Chemnitz al een andere flat doorzocht. Agenten vonden toen onder meer explosieven en een bomwest. Drie mannen werden opgepakt en twee van hen zijn weer vrijgelaten. De zoektocht naar de Syriër is verder uitgebreid. In veel zwembaden zijn de roestvrijstalen bouten nog steeds niet vervangen. En daarom kan een ongeluk zoals in 2011 in Tilburg opnieuw gebeuren, zeggen deskundigen in het radioprogramma Reporter. In Tilburg vielen twee luidsprekerboxen van het plafond. Een baby kwam om het leven. De bouten waaraan de boksen hingen waren van RVS. En die waren aangetast door gloordampen. Volgens nieuwe regels moet RVS een zwembaden nog voor het einde van het jaar zijn vervangen door verzinkt staal. Maar veel zwembaden zijn nog niet zo ver. De Limburgse politie heeft een eind gemaakt aan de ontvoering van een baby. Het kind van nog geen jaar oud was door vijf mensen meegenomen uit hun huis in Heerlen. De ontvoerders ramden een hek, vernielden de voordeur en namen de baby mee. Ze gingen er vandoor met een auto. De moeder van de baby raakte bij de ontvoering gewond. De politie heeft de ontvoerders een beek opgepakt onder wie de ex van de moeder. De baby is ongedeerd. En in bossen en weilanden zijn regelmatig zware gevechten tussen groepen voetbalhooligans. Nieuwsuur meldt dat er afgelopen jaren in het geheim al tientallen keren van dit soort free fights zijn geweest. Bij die gevechten waren hooligans betrokken van onder meer Feyenoord, Fortuna Sittard en Standard Luik. Ze spreken voor elk gevecht af hoeveel mannen er aan meedoen en welke regels gelden. Het weer steeds meer opklaringen. Het wordt opnieuw een koude nacht met temperaturen net boven het Griekspunt, Morgen wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Aan de kust kan een bui vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. En dit was het NOS voor... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Voor de van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek.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 Welkom bij het tweede uur van ZFM Klassiek op deze prachtige zondagavond tussen 7 en 9. Tweede uur waarin wij begonnen met Giuseppe Verdi, een van de meest toonaangevende operacomponisten die de wereld gekend heeft. En de overture die we zojuist hoorde was die uit Rigoletto. En die werd uitgevoerd. En dan moet ik weer even naar mijn beste Italiaans. Het Orchestra dell'Accademia Nazionale de, San, de Santa Cecilia. Onder leiding van Nino San Zognio. Als ik het goed zeg. Ja, ja het zal wel. Goed. Uh, we gaan door naar... Uh, nou, weer Italiaans. Giannaccio Rossini. Ja. Zo moet je dat uitspreken volgens uh, mijn technicus, technicus Angela die hier naast me zit. Geweldig. Van hem, van meneer Rossini, gaan we de overture draaien uit Willem Tell. En die wordt uitgevoerd door een zeer fameus Engels orkest. Namelijk The Academy of St. Martin in the Fields. En dat staat zoals gebruikelijk onder leiding van Sir Neville Mariner. Willem Tell. Voor je, Willem Tell en dan iemand met een appel op zijn hoofd en hij schiet het met de pijl eraf. Zo klinkt die muziek dan ongeveer ook wel. Willem Tell was dat van Giannaccio eh, Rossino, ik dacht die man Giacomo heette, maar Gianaccio Rossini dus, die schreef het. En wij gaan naar een Tsjechische componist die wij allemaal natuurlijk ook kennen van eh, de Moldau, maar dat is geen opera. Hij heeft wel een opera geschreven, diverse zelfs. En deze heet in het Engels The Bartered Bride. En wij maar opzoeken wat dat nou betekent. En nou, dat is natuurlijk gewoon de verkochte bruid, oftewel der verkoofde bruid. Uh, dat is uh, van uh, Bedrich Smetana. Een Tsjechische componist. En we gaan een uh, opname horen. Weer onder leiding van Alfred Scholz Die man die komt echt heel veel voor in dit programma. Maar nu met het Philharmonia Slavonica Orkest. Uh, dus u gaat luisteren naar de verkochte bruid. Oftewel de Bartered Bride. Ja. Dat was een Smetana, met de verkochte bruid. We gaan uh, naar uh, een componist die uh, diverse keren in dit programma voorkomt. Natuurlijk, waarom ook niet? Omdat hij ontzettend veel opera's geschreven heeft. En dan heb ik het natuurlijk over Giuseppe Verdi. En van hem gaan we nu uh, de overture draaien uit La Traviata. Oftewel de prelude tot acte 1. Het stuk wordt uh, uitgevoerd door het nieuw. Keuls Philharmonisch Orkest en we hebben nu een keer een andere dirigent namelijk de heer Volker Hartung La, Traviati, uh, La Traviata van Giuseppe Verdi Een man die uh, zeker bekend stond om zijn uh, nogal pompeuze en vooral lange muziekstukken is uh, Richard Wagner. We kennen onder andere de Ring der Nibelungen. en dat is zo'n stuk dat geloof ik een week duurt. En, uh, <laughs> Het is twaalf uur lang, ja. Maar um, van, dat gaan we dus niet draaien, want dan, uh, dan moeten we zes uh, zondagen dat, uh, dit programma doen. Maar we gaan vandaag wel naar Richard Wagner. En um, van hem gaan we uit zijn opera Tan wij de overture draaien in de uitvoering van, en de is weer, Alfred Scholz met het London Festival Orchestra. Alfred Scholz is wederom de dirigent, die komt nogal een paar keer voor. Goed. Richard Wagner dus en Tannhäuser... Ja, als alleen de overturen al 14 minuten duurt, hoe lang zal dan de hele opera duren van Richard Wagner. Maar goed, Tannhäuser dus. En we gaan naar Ludwig van Beethoven. De eerste uur heb ik u verteld over Leonore. Beethoven heeft maar één opera geschreven, namelijk Fidelio. Oorspronkelijk zou die dus Leonore gaan heten. Maar er bleek al een andere opera onder die naam te bestaan zodat de Leonore van Beethoven werd hernoemd en Fidelio werd genoemd. De overture overigens is wel een hele andere dan wat u het eerste uur gehoord heeft. Dus we gaan nu luisteren naar de overture van Fidelio. En niet in de minste uitvoering, het, uh, de uitvoering is van de Wiener Philharmonica met het Weens Staatsoperakkoor onder leiding van meesterdirigent Herbert van Karajan. Ludwig van Beethoven, Fidelio. <totstitie> Voor deze week. De laatste die we gaan draaien. Ik hoop dat we het halen tot het nieuws in het weer is. Van Carl Maria van Weber. De Shoots. Uitvoering van het nieuwe Philharmonisch Orkest. Uh, uit Londen. Onder, onder leiding weer van Alfred Scholz. Tot een volgende keer. Met CFM Klassiek.